Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De druk op de Britse premier Johnson neemt toe. Nu de onthullingen van lockdownfeestjes en borrels zich opstapelen... een onderzoeker naar deze week verschijnt... En de politie de boel nu ook onderzoekt. Dat laatste zag Johnson waarschijnlijk niet aankomen, zegt correspondent Arjen van der Horst. Bij die eerste onthullingen over die lockdownfeestjes reageerde de politie aanvankelijk... dat ze niet van plan waren om schendingen van de regels van een jaar of langer geleden te gaan onderzoeken. Maar ja, wat volgde was dus die onophoudelijke stroom van berichten over lockdownfeestjes in Downing Street. De druk op de politie om toch iets te doen werd steeds groter... Vanochtend kwam er nog een borrel bij op de lijst. Johnson vierde zijn verjaardag met 30 man, terwijl de Britten binnen moesten blijven. De gevangenis in Westzaan onderzoekt hoe ze gesmokkel met drones kunnen stoppen. In een video op Insta is te zien hoe gevangenen via een opengebroken ventilatierooster pakketjes binnen Waarschijnlijk zijn die spullen afgeleverd met een drone. Een groep woedende NEC-supporters bij het stadion in Nijmegen vanochtend. Ze zijn boos dat Wilfried Boni de komende dagen meetreedt. De Spits heeft nu geen club. speelde jaren geleden bij Vitesse. En dat is de aardsrivaal van NEC. En mensen met hooikoorts hebben al last van boompollen, omdat het al weken niet of nauwelijks vriest. Maar de voorzitter van deze ijsclub in de Betuwe ziet zichzelf deze winter nog schaatsen op natuurijs. Ja, ik geloof er echt helemaal nog in. Begin februari vorig jaar viel er in heel Nederland sneeuw, ging het flink vriezen. Maar de voorzitter heeft de weersverwachtingen voor komende weken natuurlijk ook gecheckt. Ja, het zit er nou de komende 14 dagen weer niet in. Maar 2018, toen was het eind februari, begin maart, dat we nog mensen op de ijsbaan hebben gehad. Dus uh, ja, geloven dat blijven we erin doen. Het weer voor nu dan nog. De zon blijft achter de wolken. Het blijft wel droog. Een graad of vier vandaag. De rest van de week gaat het niet vriezen. Het blijft grijs. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Every time you try to fix me I know you'll never find that missing piece When you cry and say you miss me I'll lie and tell you that I'll never leave But I sacrificed Your love for more of the night. I tried to put up a fight Can't I be done? This part's gonna be like it's the end Cause life is still worth living Yeah, this life is still worth living i'll break you down and pick you up And think like we are friends But don't be catching feelings Don't be out here catching feelings Cause I sacrifice The love for more of the night I try to put up a fight Can't I me done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 Ja, maar vandaag uh, hoor ik al uh, meerdere de, politiehelikopters boven het dorp uh, cirkelen. Ja, die vliegen lekker rond. Uh... Maar daar hoor je natuurlijk verder weer niks van. Want... Nee, nee, nee, nee. Dat is geheim, hè? Wat we wel weten, uh, en nu wellicht ook, dat op het strand van Zandvoort uh, vrijdagmorgen... een overleden persoon is aangetroffen. De politie onderzoekt hoe het lichaam op het strand is terechtgekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf zou gaan...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 Download hem in onder meer de Play Store, zet hem Zandvoorts, daar zoek je op. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts. draaide de single van de Nolan Sisters... en I'm in the mood for dancing. Op ZFM wordt iedere gouwe ouwe platina. Dus zometeen gaan we het weerbericht met je doornemend weer... voor de komende dagen. Maar eerst hebben we nog een lekkere hou hou uitgekozen voor je. Dat kan allemaal op deze zondagmiddag. Leuk dat je luistert. Trouwens, Zandvoort op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag... Nee, geen zombies, maar wel die andere van die andere band. Daar hebben we hebben het over Santana.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 Tegemoet. Zoek naar vertrouwen in de tijd Stap maar in bij mij Het jaar was anders dan gedacht Het voelde langer dan voorheen Maar de tijd die deed niet mee Ik wilde zoveel meer gedaan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 Vrijheid komt weer langzaam terug...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 1, 3. Kijk, een feestje in Huizevos. Uh, ja, ja, ja. Jazeker. Groningen weet weer wat winnen is. Helemaal, helemaal goed. Nou, heeft, uh, hoe heeft uh, AZ uh, Alkmaar het uh, gedaan? Nou, die speelde gisteren tegen SC Cambuur. Nou, helemaal niet gescoord. 0 tegen 0 als eindstand. Knap gedaan, hoor, van uh, Cambuur. Want uh, AZ was constant in de aanval en heeft vele, vele kansen gehad, maar niet gescoord. Knappe prestatie van uh, Cambuur.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 Wer hat verdorren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir auch?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 Was, uh, deze hit, uh, Genie, een van de grootste hits van uh, deze beste man, Falco, die inmiddels al uh, enige tijd is uh, overleden trouwens. Uh, we we draaien nog steeds met veel plezier bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag tussen 2 en 5 uur. Zo dadelijk gaan we het hebben over uh, de watertoren die weer in de schijnwerpen staat. Nou, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat is, letterlijk of figuurlijk. We horen het naar Oh My God. Adel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 nice this is travel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 20%, betaalbare, uh, uh, 20 betaalbare en 20% middeldure koopwoningen en 30% vrije sector koopwoningen. Maar goed, in ieder geval er loopt nog een bezwaar tegen de bouwvergunning. Dus dat is nog weer eventjes afwachten geblazen. Op ZFM wordt iedere oude oude platina. Through early morning <middels> fog I see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 On in. The pain grows stronger, watch it grow.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 But it's your love that thrills me to know it. I've got a baby.